De gemeenteraad van Gent heeft het hoofddoekverbod voor ambtenaren weggestemd. Het verbod is zes jaar van kracht geweest. Aanleiding voor de stemming was een petitie voor afschaffing die door meer dan 10.000 Belgen was getekend. Aan de stemming ging een debat van 4,5 uur vooraf. Verbod gold alleen voor ambtenaren in Gent met een loketfunctie. Zij mochten tijdens hun werk niet laten zien welke religieuze, ideologische of politieke stroming hun voorkeur had. De Republikeinse senator John McCain heeft de opstandelingen in Syrië bezocht. Hij is de geplaatste Amerikaan die naar Syrië is gereisd... sinds het uitbreken van de volksopstand in maart 2011. McCain dringt er al lange tijd op aan dat de rebellen moeten worden bewapend. De senator ging vanuit Turkije de Syrische grens over... en sprak een paar uur met leden van het Vrije Syrische leger. Die zouden McCain hebben gevraagd om meer Amerikaanse steun... zoals zware wapens en een no-fly zone. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen vandaag met hun reeks bezoeken aan de twaalf provincies. Groningen en Drenthe staan als eerste op het programma. Met het tournee wil het koningspaar zoveel mogelijk mensen de kans geven om hen te zien. Vanochtend brengen Willem-Alexander en Maxima per bus een bezoek aan de stad Groningen en Leek. En Drenthe is vanmiddag aan de beurt. Dan worden Roden, Dwingelo, Bijlen en Assen bezocht.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 Ja, vijf uur, dan wordt het wel eens een beetje ochtend, hè? Misschien wordt u net al wakker. Fijn dat u luistert. Dit is de nacht, het laatste uur. Zometeen proberen we contact op te nemen met Kosovo... voor Focus op de Wereld. En dit uur besteed ik aandacht aan een boek... vol met vragen over alles wat je alles wilt weten. Nou, ik heb de inhoudsopgave van dit boek voor me. Wat overigens luistert naar de ludieke titel... Uh, waarom worden mannen kaal? 101 slimme vragen. En vragen als... Kun je de Noord- en de Zuidpool omwisselen staan daarin? En waarom rimpelen je vingers als ze nat zijn? Waarom zit je sok altijd in het hoerslaken na de was? Ja, dit zijn ook dingen waarvan ik denk... Daar heb ik altijd antwoord op willen hebben. Stopt tijd ooit? En waarom is wraak zoet? En kun je gezond ontwaken uit een coma? En kan een tsunami Nederland treffen... En hoeveel vakjes moeten minimaal ingevuld zijn om een sudoku op te kunnen lossen? En waarom moeten duikers en overigens ook radiopresentatoren vaak plassen? Het zijn vragen die allemaal aan bod komen in dit uh, ludieke boek. Volgens mij uh, met als gemene delen dat het allemaal gewoon bijzondere vragen zijn. Zometeen ga ik de auteur van dit boek bevragen over al deze uh, unieke vragen. Misschien hebt u ook nog wel een vraag... Nou, die kunt u stellen. Doe dat vooral per mail. Dat is nacht.eo.nl. Nacht.eo.nl. Of een kort vraagje via Twitter. dit is de nacht. Uh, de telefoon, daar hebben we nog wat problemen mee. 0800 1121. Probeer het gerust. Misschien dat het lukt. Wanneer dan is een plaat horen. Dit is uh, Paul Simon. Mother and Child Reunion. the life turn Het is de nacht. De EO.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 the border. L. Stewart en On The Border. L. Stewart was een sleutelfiguur in de Britse muziekscene eind jaren 60. Um, hij speelde op het, Oist, het eerste Glastonbury Festival. Nu is dat een heel bekend festival. Dat was in 1970, maar hij kende bijvoorbeeld ook Yoko Ono... voordat ze iets kreeg met John Lennon. En hij woonde in Londen en daar deelde hij een appartementje... met de artiest die je daarvoor hoorde, namelijk Paul Simon. En die hoorde hij met Mother and Child Reunion. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Focus op de wereld hier in uh, Dit is de Nacht. Dat betekent dat ik uh, ga bellen met iemand een, uh, op een hele andere plek. En in dit geval schakel ik over naar Kosovo. Een hele goede nacht. Goede Kosovo. Uh, hallo, Steven. Fijn je stem te horen... Um, nou ja, voor alle duidelijkheid, laten we maar meteen gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen. Wij kennen elkaar. Klopt, ja. Ja, en het is ook heerlijk om weer je stem te horen. Nou, dat is heel fijn. Ik was nog wel op dit tijdstip. Op dit tijdstip, ja. Op dit tijdstip zagen we elkaar nooit. Hoe lang zit je nu in Kosovo, Steven? Uh, een maand of acht, een maand na, of de zomer. Dus laten we zeggen dat negen maanden geleden was jij nog mijn collega. En als ik ochtends Klopt, ja. uh, binnenschuifelde bij de evangelische omroep met een bakje koffie... dan zat jij daar altijd al heel vrolijk. Ik herinner me dat je altijd heel vrolijk en goed gemutst was... en altijd een, een goed verhaal voor me had. En uh, uh, uh, uh, slechte stripjes. <lacht> ja, heel, uh, hele slechte grap altijd ja. voor je. Ja. Maar goed, het is fijn om je stem te horen. Hartstikke leuk. Um, ik wil van jou, um, van jou eens even weten, wat is op dit moment uh, in het nieuws in Kosovo? Nou, dat is grappig. Uh, een paar dagen geleden is hier in uh, Kosovo een holocaustmonument onthuld. En dat is uh, vrij opvallend, aangezien hier uh, de meerderheid van het land een uh, moslimachtergrond heeft. Ja. En uh, soms zijn er ook wel eens dus mensen, ja, bijvoorbeeld de, de Anders Breivikker van deze wereld, die... Uh, ja, ...heel erg angstig spreken over Kosovo, dat het een extremistisch moslimland is, et cetera. En als je puur op de statistieken af zou gaan, uh, lijkt dat ook een beetje zo. Maar feitelijk is hij een hele gematigde islam. En uh, eigenlijk uh, is bij hun een beetje het Tweede Wereldoorlog verleden een beetje weggestopt door het communisme schijnt. En dat ja. willen ze nu eigenlijk weer een beetje ja, naar boven halen. En uh, daarom willen ze de Joodse gemeenschap eren. En willen ze ja, eigenlijk recht doen aan de, aan de tijd van de, van de holocaust. En daarom is er een monument onthuld op de plek waar ooit als laatste een, uh, een joodse synagoge stond. En ook uh, aan te tonen van hé, hey, wij zijn uh, een multietnische staat en iedereen is hier welkom. Dus dat is natuurlijk uh, politiek enorm correct. Maar het is uh, ja, wel prachtig, uh, prachtig symboliek als je het mij vraagt. Is er nog een grote joodse gemeenschap over in Kosovo? Niet, of in ieder geval helemaal niet, bijna niet. Er schijnen nog 50 uh, Joden hier te wonen. Oh. Uh, dus voor het aantal hoef je het niet te doen. Maar uh, uh, ja, in ieder geval, als je natuurlijk goed met je, met je kleinste minderheden omgaat, uh, is dat waarschijnlijk uh, op macro niveau ook weer heel goed. Huh. Uh, en ze zeggen dat er, uh, in ieder geval buurland Albanië, en uh, eigenlijk de meeste Kosovaren zijn Albanese etnisch. Uh, buurland Albanië zegt van: joh, wij, wij zijn het enige land waar. Na de oorlog meer joden woonden dan uh, net voor de Tweede Wereldoorlog. Want er schijnen een hele hoop joden eigenlijk uh, uit de regio naar Albanië te zijn gevlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat het klimaat daar net iets gunstiger voor ze was hmm. dan in een aantal andere landen. Uh, maar nu zijn er nog heel weinig. Hmm. Interessant. En, en heb je ja. nog, uh, nog andere uh, opvallende dingen in het nieuws? Nou, wat ook wel grappig is, is dat... Uh, uh, sinds een uh, paar dagen is hier het, uh, het rookverbod in de horeca aangescherpt. Dat is uh, enigszins hilarisch. Want uh, roken, ja, dat hoort wel echt bij Kosovaren. Ja, dat beeld uh, heb ik er wel van, ja. En sinds een... Sorry? Dat, dat beeld heb ik er ook wel een beetje van. Ja, ja dat klopt ook wel een beetje hoor. En, uh... Misschien zeker door het beeld van de Joegoslaven. die in de, in de jaren 70, 80 ja. in, in Nederland en in het Westen hebben gewerkt met zo'n checkie. Dat klopt ook helemaal. Um, nee, en uh, er was eigenlijk al een jaar of iets. Was er een algeheel rookverbod in de horeca. En ook overal in cafés en restaurants. en, en Kosovaren uh, komen graag in de horeca voor een kopje koffie. Ja. Um, hingen er al veel bordjes van je mag hier niet roken. Ja. <laughs> maar feitelijk wordt er overal gewoon gerookt. Uh, en dat is sinds een paar dagen is dat aangescherpt. er staan er hele hoge boetes op. Wanneer er een sigaret wordt opgestoken, zowel voor degene die rookt als de uh, horeca-eigenaar. Ja. En uh, zijn het wat dat betreft spannende tijden. Want ik ben heel erg benieuwd of dat uh, nu dan wel wordt gerespecteerd. Want uh, ja, als hier iets niet is, is het wel veel geld. Dus uh, wat dat betreft, zijn horecabazen daar helemaal niet op uit om dan duizend euro's te gaan betalen. Nee. En um, ja, zullen de bordjes van verboden te roken dan toch eindelijk echt, uh, echt waarheid gaan worden. Maar ja. uh, uh, misschien de volgende keer kan ik eens vertellen of het ook echt, uh, echt gebeurt natuurlijk. Ja, uh, uh, hoe schat je het in? Wat denk je? Nou, uh, ik... Ja... Uh, nee, kijk, als ze echt ambtenaren hebben die dat gaan controleren... en als er af en toe het gerucht gaat van, joh, daar is laatst weer een ambtenaar geweest... die team uh, Boete heeft uitgedeeld... Uh, dan denk ik wel dat ze we wel echt gaan. En kijk, nu is het hier, uh, of in ieder geval, het is hier al een paar weken lente en dan kun je ook lekker buiten roken. Uh, maar ja, straks als het winter wordt, ja. en winter zijn je koud, ja. Uh, ja. dan wordt het toch wel echt uh, Ja. En dan, ja, nogmaals, als er gewoon goed op wordt gecontroleerd, dan denk ik dat Kosovo gewoon overstag gaat. Maar, uh, ja, het is wel zielig voor die mensen die dan bij uh, soms, ja... Het kan heel koud worden in de winter. Als ja? je dan buiten moet gaan roken, dan blijft er weinig van je ik. Ja, en terrasverwarming ziet dan ook weer niet helemaal gebeuren. Nee, dat is ook nog niet helemaal. En, maar kijk, je moet hier bedenken... Het is hier wel een, een, een, een horeca-cultuur. Uh, en dat, dat klinkt heel banaal, maar dat gaat dus ook om de koffie en, uh, en, en, en wat dat dan ook. En, maar ook hier worden s'avonds laat gewoon wel eens kinderen meegebracht of zo. Of je, of je baby, of weet ik het. Baby? En die zitten dus gewoon... In de rook dan in het restaurantje. En dat is natuurlijk, uh, lijkt mij erg schadelijk. Ja. En wat dat betreft, ook alleen al voor de toekomst van onze kinderen, lijkt het me een uitstekend idee. En uh, ja, misschien zijn er dan nog wel af en toe plekken waar bepaalde rokers, of in ieder geval rokers, waar bepaalde, op, op bepaalde plekken wel mag worden gerookt. Maar uh, ja, sommige kinderen staan hier echt bloot aan veel uh, sigarettenroken en dat uh, kan natuurlijk niet goed zijn. Nou, en jij, jij was zelf, herinner ik mij, uh, ook geen roker, toch? Nee, maar uh, mij gaat het dus vooral om de gezondheid. Hè? Ik, ik geef iedereen zijn uh, sigaretje natuurlijk. Kijk, dat is, dat is dan heel aardig van je. Dat is Dan uh, <laughs> dat ben je toch een, een meegaande jongen, Steven. Um, waar zijn jij en je vrouw? Want je bent daar samen met, uh, met je lief naartoe verhuisd. Waar zijn jullie de afgelopen Klopt. maanden uh, mee bezig geweest? Uh, nou, een concreet voorbeeld is, een, uh, is het studentenproject... Wij ondersteunen hier een, een, een, een lokale hulporganisatie, Stichting De Brug. En zij hebben een project waar uh, jongeren uit de omgeving, en dit is een uh, omgeving met een hele hoge werkloosheid. Ja? Uh, dat project geeft eigenlijk de mogelijkheid om jongeren die uit een familie komen waar en geen geld is en waarschijnlijk nooit iemand is geweest in de vorige generatie die heeft gestudeerd. ...om hen uh, te laten studeren. Nou, dat is een geweldig project, want uh, als een jongeren hier iets willen... ...is, is, is iets maken van hun, uh, van hun leven. En zij hebben door middel van dat, dat, dat project de mogelijkheid... om uit, eigenlijk uit de visuele cirkel van armoede te stappen. Mm -hmm. En uh, ja, als je één iemand uit zo'n gezin de, de mogelijkheid geeft... om bijvoorbeeld naar de hoofdstad te gaan of, of naar een grotere stad hier in de buurt... en dat, dan te studeren, ja, dan hebben ze opeens een veel grotere kans op een baan. En uh, kan dat hun natuurlijk uh, uh, hen, en hun latere gezin. Maar even misschien ook al hun huidige gezin, uh, waar ze vandaan komen. Want het is een hele... Uh, uh, Dichtere familiecultuur kan ze dat misschien wel uit de uit de armoede helpen. Iets een soort wit geschetst, mm -hmm. Maar um, ja, het is natuurlijk een hele, hele belangrijke poging. En uh, ja, wij, wij zijn bezig om, uh, om te zorgen dat er ook wat, wat aandacht voor is vanuit, vanuit Nederland. En dat er af en toe wat, uh, wat geld komt. En, en zowel particulier als organisaties. En ja, het is fantastisch om die jongeren te, te zien, want zij, uh, hun hele leven verandert eigenlijk door hun studie, hun wereldbeeld verandert. Sommigen die komen uit enorm kleine dorpjes waar alle, alle, alle vooroordelen, laten we zeggen, uh, nog kloppen over, over ouderwetsheid. Soms wordt er zelfs wel eens iemand uitgehuwelijk en dergelijke. En uh, wat voor verandering is het voor hun om dan uh, opeens elke dag uh, uh, op de faculteit te zitten? Ja, dat, is een, dat is een voorbeeldje. En jullie hebben dus in je, in je dagelijks leven ook veel contact met deze studenten? Klopt, ja. ja, ja. Nee, ik, uh, ik spreek hier om meerdere redenen allerlei uh, jongeren. En vaak ook ken ik dan weer de gezinnen. Dus bijvoorbeeld hun moeders. Uh, waar, waarvan de, de man in de, in de Kosovo-oorlog van 1999 is, uh, uh, is vermoord. En um, zo, zo ken ik meestal... Uh, uh, ja de jongste tot de oudste van, van het gezin en uh, proberen wij ook bijvoorbeeld voor de oudere generatie dan een uh, uh, iets te verzinnen van hey wat kunnen we doen om jullie bijvoorbeeld werkgelegenheid te geven om een, een bepaald project te verzinnen mm -hmm. um, zodat ook bijvoorbeeld de moeder een, een kleine business kan opstarten en uh, ja natuurlijk de jeugd heeft de, heeft de toekomst dus daarom het studentenproject yeah. um, Klopt, ja. Als je, als je contact hebt natuurlijk met, met, met degene waar je het uiteindelijk voor doet, dan krijg je daar heel veel uh, energie van. En Maar ben jij inmiddels vanzelf uitgestudeerd? Want ik herinner me dat je uh, uh, ongeveer een jaar geleden aan je taalkursus begon. Ah, klopt. En toen... klopt ja, ja. Ik, uh, ja, ik ben inderdaad begonnen in, uh, in Nederland al om Albanese te ja, studeren, te leren eigenlijk, want het is niet een echte studie. Uh, Albanese, dat, dat, dat, dat is wat bijna iedereen hier spreekt, mm -hmm. het officiële taal in, uh, in Kosovo. Het is een enorm moeilijke taal, maar uh, ja, ik ga nog steeds praten, elke week uh, twee keer naar taalles. en uh, Er moet ook huiswerk worden gemaakt en um, uh, in de praktijk uh, leer je het, het natuurlijk het beste. Um, dus ik denk dat, dat ik de komende jaren nog niet ben uitgeleerd, want er zijn zulke rare grammaticale regels hier, ja? maar uh, het is ook geweldig om op het terras te zitten, al dan niet met iemand naast je met een sigaret, uh, en dan gewoon uh, zijn of haar taal te spreken, want ja, dan hoor je er toch een beetje bij, en dat, dat geeft mij wel een kick, moet ik zeggen. Je, je, kunt, het ook, je kunt je inmiddels gewoon goed uitdrukken. Nou, laat ik zo zeggen, een hele hoop basisdingen, die kan ik. En uh, vaak als ik zelf dingen moet gaan vertellen, dan is het makkelijker dan wanneer iemand opeens een, een, een vraag stelt. Want dan uh, moet je misschien wel eens woorden gaan gebruiken die je, die je daarvoor niet hebt gebruikt. Um, maar in, in, in de, de winkel, de supermarkt en in het verkeer, dan kan ik wel de meeste basisdingen in ieder geval wel. En als mensen dan een beetje mijn... Uh, een beetje geduld hebben en mijn accent be begrijpen... Dan, dan komen we wel ergens. Hey, maar maar dan... ik hoop dat het, dat, dat het over een jaar alweer vertummeld is. Denken ze niet altijd dat je Duits bent dan? <laughs> nou, sowieso zijn er veel mensen in de wereld... die Nederlands en Duitsers nog wel eens door elkaar halen. Yep. Um, uh, ik vind het erger wanneer ze denken dat ik een Amerikaan ben of zo... of een Brit. En dat ontken ik dan ook meteen verstelligd. Oh, ja, ja, omdat je dat absoluut niet wil zijn... Nou, nee, dat is, dat, dat is niet helemaal uh, wat ik wil. Kijk, heel veel mensen denken natuurlijk dat elke buitenlander... of in ieder geval elke uh, echt blanke buitenlander een Amerikaan is... omdat dat een beetje uh, het beeld is van de buitenlander... die uh, ontwikkelingssamenwerking doet. Hmm. Uh, dus die hebben ook geweldige dingen hier gedaan. Maar dan, dan denk ik ook meteen dat ik drie keer naar de McDonald's... of Burger King uh, of Wendy's ga in de week. En dat is dan weer niet helemaal zo. <lacht> En uh, kun je me ook nog iets vertellen over, over hoe jullie leven daar? Want ik herinner me uh, dat je op een gegeven moment uh, ja, je, je huisraad hier uh, uh, uh, ja, min of meer volgens mij achterliet en kleine dingen gingen mee. Je was daar druk mee bezig om met die hele verhuizing te coördineren. Waar ben je uiteindelijk terechtgekomen? Ja, ik heb nu een uh, leuk dat je vraagt. Ik heb nu een prachtig appartementje uh, ergens uh, in een uh, in een binnenstad hier. En uh, ja, dat is wel geweldig, want ik heb hier uitzicht op, uh, op allerlei belangrijke plekken van de stad. En uh, uh, ja, wij zijn uh, een paar maanden geleden dan hierin uh, ingetrokken. En uh, het is wel grappig, want wij hebben hier inderdaad een hele hoop uh, meubels uh, zelf moeten kopen. En uh, om het een beetje betaalbaar te houden... Uh, krijg je natuurlijk niet de, de beste topkwaliteit. En dan zit je al in een land waar de kwaliteit al iets lager is. Ja, en het is wel hilarisch. Nou ja, laat ik het maar gewoon hilarisch noemen. Uh, dat uh, bij heel veel meubels is er, is er net iets dat, dat, dat net niet klopt. Bijvoorbeeld, uh, ik moet geregeld even een... Uh... Uh, een dwel halen onder de, uh, uh, de koelkast vandaan, omdat daar water ligt. En de, de, de vaatwasser werkt net niet helemaal goed. En als je, hebt, uh, als je in bad hebt gezeten, dat is is een luxe dat, dat, dat, dat, dat wij een bad hebben, overigens. Uh, dan uh, ligt er een plas water in de badkamer, omdat het uh, ook een beetje lekt. <lacht> en, um, uh, eigenlijk is alles net niet helemaal zoals het hoort, laten we zeggen. Maar dat, dat heeft wel ergens zijn charme. En uh, dat moet je ook maar vooral als charme zien. Want anders dan blijf je natuurlijk de hele dag een beetje storen aan allerlei dingen die, die net niet kloppen. Uh, maar ik ben hier erg gelukkig. En uh, als, ik, uh, als het helder weer is, dan kan ik hier de bergen zien. En in de winter ligt er nog sneeuw op ook. En er lopen hier een hoop studenten buiten. Dus het is helemaal het... Uh, uh, ja... De energie van een, van een land met een hoop jongeren kan ik hier het dagelijks ervaren. En uh, wat dat betreft is het, uh, ben ik op een aantal dingen er wel een beetje op vooruit gegaan, Miranda. Ik, ik, ik hoor het al, jij komt voorlopig niet meer terug. Ik denk het niet. Nee. <laughs> ik geef je groot gelijk, Steven. Uh, uh, Dank je wel voor je tijd. Blijf je wakker of ga je ja. zo slapen? Um, uh, als het aan mijn vrouw ligt, dan blijf ik nu wakker en begin ik al met werken. Um, ja, maar ja, ja dus ik, ik twijfel nog. Maar ik ben in ieder geval nu klaar wakker na dit gezellige gesprek. Nou, nou, dus wat dat betreft moet, moet dat wel kunnen. Ik zou zeggen, uh, uh, surf snel nou naar radio1.nl, want ik ga nu een plaat voor je draaien. Uh, oh. en, en Van Ardua ja. Sad, en dat heet uh, The House Your Building. Simpelweg omdat jullie een nieuw huisje hebben bij elkaar oh, geschraveld het, samen in Kosovo. Dankjewel. Ik, ik tik het al in, Miranda. Heel goed. Dag, Steven. Oké, okay, fijne nacht. Doeg doeg, ha, doeg, hoi hoi. Steven van Dijk, vanuit uh, Kosovo, hoorde je hem. Uh, je luistert naar Dit is de Nacht met, zoals ik zei, die beloofde plaat van Adria Saad. You do something to me. Prachtig liedje van Paul Weller. U luistert naar Dit is de Nacht. En uh, men zegt dat een gek meer kan vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Misschien is dat ook wel zo. De bezoekers van de wetenschappelijke website kennislink.nl hebben de afgelopen tien jaar talloze vragen kunnen opsturen naar de redactie. En een selectie van al die vragen en antwoorden... zijn nu gebundeld in een boek. En het boek heet Waarom worden mannen kaal? 101 slimme vragen in de studio. Uh, Sanne Durlo, hoofdredacteur van Kennislink. Sanne, uh, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je, je, je kijkt, ook je hebt je hand op je boek liggen hier in de studio. Je kijkt ook trots. Ja, ik ben hij, daar heel trots op. Hij moet, hij moet nog uitkomen? Ja, het, kon, het ligt ergens deze week. Ze kunnen nooit helemaal precies plannen wanneer het dan bij de boekhandel ligt. Maar woensdag of donderdag kan je het daar krijgen. En ja. ik geloof morgen al op internet. Um, en het is, uh, uh, ik ben er vooral ook heel trots op omdat het niet alleen maar mijn eigen boek is. Maar dat ik het heb samengemaakt echt met de redactie van Kennislink. Kennislink gaat over alle wetenschap die er is uh, in Nederland en eigenlijk ook daarbuiten. Maar, uh, uh, en daar vertellen we op een manier over, op een heldere... Manier, zodat de mensen kunnen begrijpen waar ja. wetenschap over gaat. Ja. En dat gaat echt van alfa tot beta tot gamma. Dus dat wil zeggen taalwetenschappen en uh, uh, maatschappijwetenschappen tot scheikunde en natuurlijk. Ja, ik kon het als, ja. uh, als ontzettende uh, uh, alfa uh, prima volgen. Ja, nou dat is fijn. Dat vind ja. ik al heel leuk om te horen. Uh, want dat is namelijk iets waar we altijd ons best voor proberen te doen. Maar het leuke is dus dat het um, kennislink wordt gemaakt met een heel team van redacteuren die allemaal hun eigen vakgebied hebben. En die hebben ook allemaal meegewerkt aan dit boek. En die hebben, um, heel vaak hebben we er ook nog weer wetenschappers ook weer gehaald Omdat we uh, denken dat je vaak echt terug moet naar de wetenschap zelf om het echte antwoord te horen. Um, maar het is dus een, een samenwerking van heel veel mensen. Anne van Kessel, uh, uh, een van mijn redacteuren, die heeft heel veel werk gedaan, ook bij samen met mij het selecteren van vragen uh -huh. en, uh, en de eindredactie. En, maar daardoor is het, het is echt een boek van heel Kennislink en dat vind ik heel erg leuk. Ja, en, en dan voor de duidelijkheid: dan, dan, dan zijn het niet hele, uh, uh, nou ja, ja, misschien zijn het wel hele wetenschappelijke vragen, ja. maar zijn ogen in ieder geval aanvankelijk niet zo wetenschappelijk. Um, maar wetens, het leven, alles heeft te maken met wetenschap. Ja, eigenlijk. misschien is dat, dat ook wel zo, het... maar als jij wetenschap zegt, dan zie ik toch een. een... Een, een, een vrouw met een brilletje in een witte, witte doktersjas... Met, met, met, met, met pipetjes in, in de weer. Dat is toch wel mijn beeld van wetenschap. Ja, wetenschap is veel breder dan dat. Want nou ja, de, de, wat ik zeg, ook die, uh, die geschied, geschiedkundige in het uh, archief... is een wetenschapper. En mm -hmm. uh, die uh, mensen die enquêtes afnemen kunnen ook wetenschappers zijn. Er zijn allerlei plekken waar wetenschappers bezig zijn. Allemaal op hun eigen manier. En ook die persoon met dat pipetje in het, uh, in het laboratorium. Uh, het mooie hiervan is natuurlijk dat die vragenstellers dat zijn geen wetenschappers. Ze zijn bezoekers van KennisLink. Dat is iedereen en, en die maar een vraag heeft. Mm -hmm. uh, kan, kan dat zijn? En mensen komen heel vaak bij ons op KennisLink... omdat ze een vraag hebben. En wij hebben, we schrijven al tien jaar, meer dan tien jaar over wetenschap. Dus heel veel antwoorden sta, zijn er al te vinden. Um, maar ja, de vragen komen van gewone Nederlanders, ja. zou ik maar zeggen. Dus niet-wetenschappers die zich iets afvragen. En dat vind ik het mooie. Mensen zich nog steeds van alles afvragen in het leven. Ja. En het fijne van wetenschap is is dat het, dat lukt helemaal niet lang, al, lang niet altijd meteen, maar dat dat op zoek gaat naar, naar antwoorden. En daardoor vaak trouwens weer allemaal nieuwe vragen tegenkomt. Maar uh, er zijn een aantal dingen waarvan we langzamerhand door de wetenschap echt een beetje een idee krijgen van, hey, het, is, het zit echt meer zo dan het zo zit. Ja. En uh, nou ja, het is leuk om die eens een keertje bij elkaar te hebben. En voor de duidelijkheid, dat doe je dus samen met, met een heleboel redacteurs. En die hebben dan ook weer ieder uh, hun experts. Dus als er een vraag binnenkomt of er steen je voor, ik heb een vraag over... Of een uh, hete luchtballon oneindig door kan blijven stijgen. Of die uiteindelijk naar de vraag. maan gaan. Is ja. die dat gesteld? Um, het zou best kunnen, want ik weet lang niet elke vraag die gesteld is ooit. Nou, ineens. Het, ja. Ja, waarom kan een hete luchtballon niet naar de maan? En dan heb jij een... een, een, een voor even ja. van jouw redacteur ik denk dan... dat ik in dit geval, dat, dat mijn redacteur en ik zelf zelfs ook al een soort uitleg zou kunnen geven. Oh. Want het heeft heel veel te maken met de... Uh, er zit lucht in die ballon, daar zit een bepaalde druk in. En als je omhoog gaat in de atmosfeer, neemt de druk af. Dus hij kan niet hoger dan dat de druk in de de ballon Hetzelfde is als de druk in ja, de Ik vind het nu al moeilijk worden hoor. Zonder, ja. Maar precies. Wat ik, wat ik, als je het niet helemaal zeker weet, dan halen we er graag een expert bij. Ik heb een redacteur die, um, dit zou ik zeggen, een natuurkundige vraag ja. een beetje. Dus die zou ik eerst vragen. En die weet waarschijnlijk iemand die zegt: Ja, er is iemand die is heel erg bezig met die ballonnen. Bijvoorbeeld met weerballonnen en zo. En die kan er juist heel leuk een eigen antwoord op geven. Ja. Ja. En, die gaan, en die bellen we dan. En soms moeten we de expert nog ontdekken hoor. Maar we, we zitten heel erg met onze vingers in het netwerk van de wetenschap. Dus we, we weten ook snel. Mensen te vinden. En er blijken in Nederland heel veel wetenschappers met van alles bezig. Dus, uh, ja, er komt ons. iemand binnen. Ik dacht, dat komt iets belangrijks. Maar volgens mij wilde iemand stiekem een foto van je maken. <laughs> nou, dat, dat, dat, dat mag best hoor. Tenminste, mag ik dat ja, wel hoor, voor dat je mag, zeggen? Ja, ja, ja, want ik ja, zeg dat zeg. nu ineens voor jou. Uh, een van jouw uh, experts in, in, in je netwerk is, is de dierenarts Peter Klaver. Die hebben we dan ook uh, eventjes aan de telefoon mogen krijgen vanmorgen. Goedemorgen, meneer Klaver. Goedemorgen. Goedemorgen samen. Goedemorgen Peter. Uh, uh, uh, mag, ik, uh, mag ik Peter zeggen of vindt u meneer ja, Klaver? Ja, Peter. Ja, ja want want geen probleem. Geen het is probleem. zo raar als Sanne Peter mag zeggen en ik blijf meneer Klaver zeggen. Dat wordt dan <laughs> ook een beetje raar. Uh, dierenarts, dus nou ja, uw, uh, uw expertise lijkt me duidelijk. Uh, welke vraag kreeg u uh, voor uw kiezen? Nou, mijn vraag, de vraag aan mij was, Vossen dieren ook hun tanden? Vlossen dieren ook hun tanden? Ja. Ik heb de vraag niet bedacht, maar uh, ik, uh, ik was toevallig in, uh, in Fiji en uh, uh, Australië aan het rondreizen toen deze vraag bij mij per mail binnenkwam. En uh, ik zei, nou ja, ik wil er wel naar kijken, maar uh, ik, ik moet wetenschap zijn. Dus ik moet ook even wat bronnen bestuderen als goede wetenschapper. Kijk je eerst naar de literatuur. Ja? Maar ik ben 15 jaar dierenarts van Arters geweest. En ik kon uit mijn eigen geheugen nog wel wat dingetjes uh, uh, naar voren halen. En dieren die hebben nog wel eens, ja... Voedselrechten tussen hun tanden zitten. Bijvoorbeeld bij, bij paarden en zebras, als er een stukje hun kies uitvalt. dan blijft er, daar, blijft er hooi of gras achter zitten. Maar er is ook een publicatie dat uh, Japanse makaken. die apen in de sneeuw in Japan. die kregen je wel van de foto's van National Geographic. dat ze in zijn pool gaan zitten. En die leren heel veel, heel veel van elkaar. en die hebben dus ook. Uh, uh, daar hebben we een geval beschreven dat apen echt hun tanden flossen. en dat, dat ze dat van elkaar ook geleerd hebben. Uh -huh. Dus dat geven ze aan elkaar door? Ja, dat zijn uh, redelijk intelligent. Dus die, hebben, ja, die, die, die zien ook dingen van elkaar. En, uh, en nemen dat dan, daar dan ook over. Dat is door een wetenschapper, niet door mij hoor, bestudeerd. En uh, ik heb ook geprobeerd proberen wat praktische dingen uit de praktijk erbij te nemen. Van ja, je kunt een hond tanden poetsen. bepoetsen. Mm -hmm. je wel jongens jongswaansen, dus ze dat leren. Maar uh, het geven van een stukje runderhuid aan, uh, aan een hond, dat is ook een manier om door op te kouwen. Dat is eigenlijk ook een vorm van flossen. Dus dat, uh, dat gebeurt ook. Dus flossen moet je eigenlijk wat breder zien in de zin van hoe krijgen dieren voedselresten tussen hun tanden uit. Maar kunnen ze daar ook echt last van krijgen dan? Nou, uh, we, op zich is het uh, komen gaatjes minder vaak voor bij dieren dan, uh, dan bij ons. Maar tandsteen is wel een groot, groot probleem. Dat tandsteen is mij opgevallen bij mijn kat. Wat zeg je? Mijn kat, die moet ik eens een jaar naar de dierenarts. En dan wordt die bekeken. En dan begint ze altijd, ze is altijd in prachtige vorm, maar ze begint altijd te zeuren over zijn tandsteen. Ja, ja. Nou, kijk, dus, dat is, uh, als het tandsteen daar blijft zitten, dan trekt het uh, tandvlees omhoog. Dan krijg je zogenaamde pockets, kleine zakjes, wel wat ondertekening kan geven. En op termijn ah. kan dat betekenen dat het tanden en de kiezen, het is vooral aan de kiezen die dan getrokken moeten worden. Ik heb een hele goede dierenarts dat hij of erover begint, Hij of zij erover begint te zeuren. <laughs> Sorry. En dat komt erbij dat hij of zij ook graag het tanden wil schoonmaken, want uh, ja, ook dat is inkomsten. Nee, ja, ja, ja, maar ik vind mijn kat vindt het vreselijk. Als je hetzelfde doet als hij onder narcose moet. Nee, hij heeft er niet voor onder narcose. Het is niet oh. hij is niet zo gevaarlijk. Het is echt een beetje een, uh, het is een, beetje een watje dat betreft. Maar ja, ik vind het altijd wel een, een ingreep uh, in dat kleine bekje van hem. Maar um, die tandsteen, maar dat is toch gewoon een, een natuurlijk proces? Dat is een natuurlijk proces. Dat zijn, dat zijn, uh, uh, zou ik dat zijn zouten die neerslaan op, uh, op de tanden. En in de natuur moeten dieren veel meer uh, bijten. Als je, als je een muis eet als kat... Dan moet je die hele huid van die muis ja. doorbijten. En als je brokjes krijgt, die zijn heel mooi fijn gemaakt. En er zit vaak wat extra ja. zout in. Dat vinden ook dieren lekker. En dan heb je vaak iets meer aanslag aan de tanden. Mm. Dus Bij natuurlijke voedsel heb je als regel minder last van de tandsteen dan, van, uh, dan bij de brokjes. En zeker bij blikken, blikvoer, dat is ook zacht plakt aan de tanden. Uh oh, zo zien we weer. Er zit altijd nog veel, veel meer achter zo'n mee vraag. Ja, ja dat je eigenlijk eerst denkt. Ja, ik, ik bedenk me ook ineens van, oh, is dat nou wel zo verstandig? Maar ja, om hem nou, ja... Als ik hem geen eten geef aan muizenjachten, muizenjacht... dat gaat het niet meer worden met deze, met deze kattenvoer. <güls> de ik denk dat ik altijd maar afvraag waarom er geen kattenvoer is in de smaak muis. Dat vond ik altijd zo... Nee, dat heb ik ook altijd heel <güls> vaak. Ja. Uh, ja, kun je me dat vertellen, Peter, waarom er, waarom er groente in, in kattenvoer zit? Nou, in de natuur eet een, uh, muis, uh, eet een kat wel een hele muis... En er zitten dus ook, uh, ook uh, in het maag- ruimkanaal van de muis zitten ook, ja, voedselresten. Onder andere groenten. En nou. uh, zaden, et cetera. Dus ook een kat krijgt op die manier groenten uh, binnen. Met name via de, de, de maag- van een muis. Het is mij helemaal duidelijk. Heel da mooi. Dank je wel, Peter. Dank je voor je tijd. Zeg ja, gedaan. En uh, dan uh, het programma. Ja, ja, Dank je wel. Dag. Uh, uh, Sanne, dit is eigenlijk uh, precies wat we nu doen, is eigenlijk je boek. Ja, en het mooie is wat je eigenlijk alweer merkt, is dat je al bijna over elke vraag een heel ja. boek kan volschrijven. Ja. Dus uh, ja, je ja. rolt gewoon door. Ja. Maar, maar ik het, het geeft ook leuk al meteen het is. aan. En ik denk dat je dat als radioverslaggever helemaal al weet, hoe leuk het is om vragen te stellen. Ja. Ja. En dat je uh, het. En het is helemaal leuk als er ook antwoorden op komen, en maar elke. Elk antwoord leidt eigenlijk vaak ook weer tot een nieuwe vraag. Ja. Ja. Eh, heb je nu in je boek een, een, een favoriete vraag? Want er zitten echt zulke geweldige tussen. Oeh. Is er eentje <laughs> waar je zegt, oh, die, die, dat was echt mijn lievelings. Of... Um, ik vind de allereerste vraag heel mooi, omdat die namelijk anders was dan ik had uh, verwacht het antwoord. Ik dacht eerst van, oh, dat, dat is licht waarschijnlijk voor de hand. De vraag is: hoe dromen blinde mensen? Ja. Um, en uh, het mooie is dat het, uh, het is ingewikkelder dan je zou denken. Want blinde mensen dromen in wat virtuele beelden. En dat komt omdat uh, deel van ons, de virtuele cortex... waarmee als wij kijken dan komen daar ont signalen binnen... en die worden omgezet in beelden. Um, die krijgt bij blinde mensen ook signalen... maar dan van reuk en hoor, uh, ge geluid en dergelijke. Maar um, in die visuele cortex wil zo graag plaatjes maken... dat hij er toch een plaatje van maakt. Ja? En als je droomt als blinde... Dan, dan, dan is er ook ruimte om die, om die beelden ook echt te laten zien. Dus het, ik begreep dat, uh, dat je dat ook kan zien met MRI met &E en zo. Dat er daar echt... Uh, ja. een beweging is. En blinde mensen, Dat kan je natuurlijk ook zelf vragen. Je moet niet alleen maar de wetenschappers soms vragen. Ik denk, maar dit is een wetenschapper die het, die het bij blinden ook heeft geïnformeerd. Die vertellen dus ook dat ze echt over wuivende bomen op een, uh, op, een op een strand bijvoorbeeld. En uh, ja, eigenlijk gevoed door het, het geluid van het wuiven en de wind, het gevoel van de wind. En, maar het vormt dan toch een beeld. Mooi. Ja. Dat het kan. Prachtig. Ik ga zo meteen met je verder praten, want er staan nog veel meer uh, uh, mooie vragen in. Maar eerst even tijd voor een plaat. Dus Douwe Bob, You Don't Have to Stay. You soon started shaking my ground Naar dit is de nacht. En aangeschoven hier aan tafel is Sanne Durlo van Kennislink. Er is een prachtig nieuw uh, boek uitgekomen. Uh, en, uh, uh, de, met de titel Waarom worden mannen kaal? En we mogen een boek weggeven van je Sanne. Ja. Het ligt nog niet eens in de winkel, maar dat mag een weg. En ik stel voor dat we dat doen per mail. Um, maar dan moet je er wel iets voor terug doen. Ik, en leuke vragen. Laten we vragen om vragen die jij misschien op kennislink ook zou willen beantwoorden. Dus heb jij een vraag, zoals ik net een vraag had over een hete luchtballon... Mail hem dan nu naar nacht.eo.nl. Jouw vraag naar nacht.eo.nl. En Sanne beslist wat ze de leukste vraag vindt. En uh, die persoon die wint het boek. Dus heb jij een leuke vraag in de trant van... Uh, kan een voetballer zweven bij een kopbal? Nou, die hoef je dan niet meer te vragen, want die staat in het boek. Uh, of uh, is opgewarmde spinazie giftig? Hoeft ook niet gesteld te worden, want die staat ook in het boek. Mijn oma waarschuwde me daar trouwens wel altijd voor, Sanne. Ja, het is ook niet helemaal onzin. Oh, dus, uh... zie, zie. Dat zul je dan allemaal zien... Het is een boek waar je zeker wijzer van gaat worden. Heb jij nou ook een goede vraag voor Sanne en uh, voor Kennislink? Zet hem in de mail nacht.eo.nl en win een editie van dit uh, fantastische boek. Uh, het is ook wel een, een boek waarmee je... Uh, op een verjaardag gewoon een show heel goed kan stelen. Ja, ik moet zeggen, ik hoop eigenlijk erg dat mensen het ook gaan weggeven. Daar dat, uh, ja. Ja, nodigt het wel een beetje, ja, dat vond ja. ik zelf ook. Het is, uh, uh, je hebt natuurlijk meer vragenboeken en ik vond het zelf ook altijd lekker om te lezen. Ja, dus, uh, ja. ja. ja. ja. maar ook, ik uh, bedoel, je, je kan binnenkomen op een uh, op verjaardag... en dan kun je zeggen, nou, uh, waar hangt eigenlijk die iCloud? Ja. En dat dan iedereen je heel glazig <laughs> aankijkt... en dat je daar gewoon dan ook met een fabuleus antwoord uh, aan komt... Yeah. Nee, maar dat is hoe dat ook. Kennis is natuurlijk ook heerlijk. Ja, en dat, uh, feitjes We, we ook. hebben een beetje, met, omdat we alles kunnen opzoeken tegenwoordig... en we hebben internet en we hebben die telefoon bij de hand... en het lijkt soms alsof je niks meer hoeft te weten. Maar de kennis die in je hoofd zit, is ja. toch echt nog wel wat meer. Ook ja. omdat het je helpt om dingen op te zoeken. Omdat het je helpt om vragen te stellen. Maar ook omdat het inderdaad heel leuk is... om andere mensen uh, ook dingen te vertellen. Ja, en maar dan... ook de manier waarop jullie het opgeschreven hebben. Want dat is heel leuk. Ik kan op Wikipedia allerlei feitjes op gaan zoeken... Maar ik... Ik, ik lees zelden een hele pagina door omdat ik het wel droog en, en, en, ja. en saai vind. Dat is jullie boek helemaal niet. Dat, dat lees makkelijk. Ik bedoel, ik lees dat het geschreven is door mensen die dit onderwerp wat ze beschrijven ook echt heel leuk vinden. Nou, dankjewel. Ja, nee, het is, dat klopt. De mensen die het hebben geschreven weten er veel van. Maar we hebben ook heel erg nagedacht over. Wat doen we bij KennisLink eigenlijk altijd? Van waarom wil die, zou die bezoeker het willen lezen? Waarom is het interessant voor de lezer? Ja. En, en wat moeten we er nou uitleggen? Uh, Uithalen En ik denk dat uh, ja, je altijd je best moet doen om dingen zo op te schrijven... dat mensen ze ook willen lezen. Want anders dan heeft het ook geen zin om te schrijven bijna. Maar dus. deze, deze vragen zijn natuurlijk een, een selectie. Want jullie krijgen uh, nog veel meer binnen. Ja. Zijn er dan ook vragen waar je dacht... nou ja, dat, dat gaat het boek echt niet halen? Nou, er zijn vragen die soms net... Uh, uh, sommige vragen zijn veel te lang. Uh, en, en bij zo'n boek wil je ze een beetje kort houden. Maar vooral ook vragen die, uh, waar, waar je... Waar het net een beetje wringt. Dat het net de, de, de, de wetenschap net helemaal niet heeft. Een heel simpele. Um, wat is het verband tussen kwantummechanica uh, uh, en je hersenen. En uh, uh, dat soort effecten. En dat is... Uh, er zijn heel veel mensen die daar van alles vermoeden. En er zijn heel weinig... Bedoel, de mechanica speelt zeker ook in de hersenen, het speelt overal. Maar het heeft waarschijnlijk niet heel veel te maken met de manier waarop wij denken. En helemaal niet met soort bovennatuurlijke gedachtes. En er zijn mensen die dat denken. En dat maakt hem een beetje gevoelig voor uh, een simpel antwoord. Want daar ja. heb je eigenlijk veel meer ruimte voor nodig. Ja. Ja, dus het moet niet. Uh, het is een te moeilijk onderwerp wat echt gewoon. Ja, of de meer echte tijd nodig het heeft. Bij, als het ware bijna de richting de pseudowetenschap gaat. Soms is dat juist heel leuk. Want dan kan je namelijk aangeven dat, dat wat er wel waar is en wat er niet waar ja. is. Maar soms gaat het zo ver dat, het, dat je denkt van ja. Ik, het begin van, het, van de uitleg, daar dan duurt te lang voordat je weet ja. bij het echte ja. antwoord. En kom je nou ook op zo'n uh, bijna uh, het vlak van mythe en, en klassinait zalkachtige dingen? Dat je denkt, nee, dit is dit, dit gaat. Nee, dat meer. zijn vaak juist, dus misschien juist wel hele leuke vragen. Die staat er niet in. Maar wat ik altijd een hele leuke vond, is het nou wel of niet nuttig om te ploegen bij uh, nieuwe maan? Als er geen maan is. Dus. Oh, yeah. En dat is echt zo'n ding uit uh, yeah. een soort homeopathische, uh, nee, niet homeop maar. Uh, uh, uh, Macrobiologische biologische uh, landbouw. Uh, en je zou denken van, nou, wat maakt het uit? Maar het leuke is dat er een wetenschappelijk antwoord op mogelijk is. Het is namelijk heel nuttig, omdat als je ploegt... dan komen allerlei onkruidzaadjes heel even boven. En die hebben vaak alleen maar een lichtsignaaltje nodig om te ontkiemen. Maar bij nieuwe manen is er geen licht, worden ze weer ondergeschoffeld. zijn ze niet ontkiemd, terwijl als je schoffelt bij... Uh, uh, als het gewoon licht is, dan zijn al die ja. onkruidjes die, zijn, die denken... oh, ik ga groeien, ja. ik ga groeien, je hebt ja. veel meer last van onkruid. Jo, Mooi, hè? Ja, ja <laughs> fantastisch. Echt, het, er komen een heleboel vragen binnen, uh, Sanne. Ik ga er een paar voorleggen. Um, uh, hier is Jan de Wit. Zijn vraag zou zijn, uh, je hoeft ze niet allemaal te beantwoorden... maar ik wil vooral van jou weten wat je nou echt een leuke ja. vraag uh, vindt. Uh, waarom zijn autobanden altijd zwart? Dat is één vraag. Hier heb ik een vraag van, uh, van Thijs. Mijn vraag is, uh, hoe landt een vlieg op het plafond? Is dat met een looping of draait hij zich om? Oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Oei. Uh, Flores, um, wat is milieutechnisch voordeliger qua energie, een liter water koken op gas of met een waterkoker? En dan meegerekend de energie die het kost om gas te boren of stroom op te wekken. Ha. Zo, daar heeft hij over nagedacht. Ja, Heer Eentje, lieve dames, uh, waarom wordt een vrouw een melkfabriek als ze een baby heeft gebaard? En hoe werkt dat? Oma Edith. Hm. Kijk. Uh, en dan dus Bart Jaspers. Uh, huis aan zuidzijde, waarom bladdert donkere verf dan sneller af dan lichtkleurde verf... Ineens bedenk ik me dat ik gewoon te weinig vragen stel, Sanne. En nog eentje van Hans Jansen. Heerlijk vind ik dit, maar goed. Ja, ik vind het ook heel leuk. Uh, waarom loopt internetradio ongeveer drie, drie kwart minuut achter... ten opzichte van FM-radio? Is dit techniek of is dit een andere reden? Nou, de, de laatste, want het blijft maar doorgaan. Uh, Carine, um, hoe werkt het met de evolutie? Want waarom bestaan er apen als wij ervan afstammen? Kijk... Dat is wel eentje die, die um, direct waar je, waar je heel graag antwoord op wil geven als wetenschapper als al, dat we, we hebben dezelfde, af, dezelfde voorouder als apen. We stammen niet af van apen. Oh. Ze zijn onze neven. Neven. Niet onze opa's en oma's. Misschien vind ik dat ook wel een geruststellende gedachte. Ja, precies. Nee, we hebben gewoon dezelfde opa's en oma's als het ware. In de hele verre, verre verleden. Um, ik vind het allemaal prachtige vragen. Een aantal denk ik, oh, die zijn prachtig voor een volgende editie bijna. Dus, ja, uh, je ik er wel zin. Ik, ik stuur ze allemaal naar je door. Dat is in ieder geval een hele goede. Heel Misschien leuk. kan je er wat mee. Ik heb ze ook al meegeschreven. Um, ik, ik zou gaan voor een vraag waar een wetenschappelijk antwoord op mogelijk is. Daarom vind ik die, die van die 3,4 minuten uh, achterlopen... Dat zou wel eens een heel. Nou ja, het is wel een mooie technische reden trouwens. Technische vragen hebben we ook. zou ook kunnen. Um ik uh, vind het nog niet zo makkelijk. Even kijken. Die uh, waterkoken wil ik ook wel wat over zeggen. Ik vind het op zich een hele mooie vraag. Maar als je dat hele, die hele weg ernaartoe meeneemt... weet ik uit ervaring, dat is bijna niet te vergelijken. Omdat namelijk de ene opgaan. elektriciteit wordt zo opgewekt... Ah, de andere ah. gas wordt zo geboord. En voordat je het weet... is het, is het en, en mensen doen het heel vaak. Wordt heel vaak geprobeerd om te vergelijken. Maar eigenlijk um, moet je daar altijd een beetje wantrouwig over zijn. Want iedereen kan in die getallen iets manipuleren waardoor het net uitkomt zoals die persoon het zou willen. Dus daarom zou ik die misschien alleen maar om dan dit antwoord te geven. Maar, uh, uh, maar ik moet nu er eentje kiezen hè, waarvan ik echt zeg... Ik vind, denk ik, uh, die vlieg op het plafond. Om, en dat komt dan denk ik omdat ik mezelf... Bij de anderen heb ik allemaal zelf dat ik ongeveer weet wat het antwoord is en deze weet ik eigenlijk niet zeker dus dat dan denk ik die wil ik eigenlijk ook wel echt heel graag wat weten. leuk en heb je dan uh, ga je daar zelf dan het antwoord op zoeken of, of heb je een expert in huis ik zou in dit geval eerst even gaan kijken bij uh, een bioloog maar misschien natuurkundig maar ik denk een bioloog. Uh, anne van kessel is, uh, is onze bioloog die mede samen heeft gesteld het boek uh, en waarschijnlijk uh, moeten we op zoek naar een wetenschapper maar er zijn er vast die daar onderzoek naar doen want er gebeurt eigenlijk heel veel onderzoek naar vliegbewegingen van insecten ook echt? omdat dat we dat na proberen te bouwen met in kleine robotjes en computertjes. Dus uh, het zou heel goed kunnen dat hier, uh, ik weet zeker dat de wetenschap hier een antwoord op heeft. Sander, wat heb je een ontzettend leuke baan zeg. <gacht> gewoon, vind ik ge ook. gewoon vragen en dan een dan antwoord op kunnen gaan, uh, gaan zoeken. Oké, okay, nou de kunnen, maar kan ik dan ook even met je regelen dat, dat, dat, dat het antwoord ook echt uitgezocht wordt? Ja nee, dat is goed. Ik ga zorgen dat het op kennislink komt. Dat dus. vind ik echt heel erg leuk. Nou dat is heel dat goed. En dat, uh, daar hebben wij dan nog weer over in een, in een andere editie van, van Dit is de Nacht. Uh, Sanne, uh, ten slotte wil ik heel graag van jou nog even weten... Uh, wanneer ligt het in de boekhandel, voor welke prijs... en, en waar kunnen we het allemaal vinden? Het uh, gaat 12,50 kosten en uh, het Kopen? is uh, deze week... ik denk woensdag of donderdag in de boekhandel te vinden... Uh, en dus misschien daarvoor al op internet. En het heet dus Waarom worden mannen kaal 101 slimme vragen? Ja, van de uitgeverij Bertram en de Leeuw en uh, nou ja, kennislink dus. Heel erg leuk. Sanne, uh, ik ben enthousiast over je boek. Dank je wel. Ja, ja, en, en dank je voor je komst. Ja, ja ik ben helemaal geïnteresseerd die vragen blijven ook maar doorkomen dus het dus, gaat dan stuur ze dan allemaal door. door want ik vind het heel leuk misschien leuk. gaan we er nog wel meer behandelen nou dat is heel goed heb je trouwens een mailadres van, uh, uh, waar, je, waar mensen ook jou naartoe kunnen mailen als je ja dan vragen? info info.kennislink.nl Info uit kennislink.nl. En kennislink.nl kan je gewoon www.kennislink.nl. Ja, daar heb ik me vandaag al een paar uur vermaakt. Okay. Dat, is, uh, dat is uitstekende materie. Veel antwoorden staan er al. Ja, heerlijk. Heerlijk. Lekker weglezen. Kennislink.nl, stuur je vraag daar ook heen. En, uh, en het boek ligt uh, halverwege deze week in de boekhandel. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten en Lara Rensen. Waarin aandacht voor het wapenembargo in Syrië... Deze wordt niet verlengd en problemen met medische hulpmiddelen. Dat later. Dit was Dit is de Nacht. Tot volgende week. Dag.